2 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Premier Rutte is het niet eens met de kritiek op het toewijzen van de koninginnetitel aan prinses Maxima. In NRC Handelsblad zeggen enkele rechtsgeleerden dat haar die titel te vroeg in het vooruitzicht is gesteld. Volgens de rechtsgeleerden staat in de wet lidmaatschap Koninklijk Huis dat de echtgenote van de koning de titel prinses der Nederlanden krijgt. Maar Rutte laat via de RVD weten dat koningin een aanspreektitel is en geen formele titel. Daarvoor is volgens de RVD geen besluit, wet of regelgeving nodig. Verder wijst de RVD erop dat het historisch gebruik is... om de echtgenote van de koning aan te duiden als koningin. Pieter van Vollenhoven is geopereerd... in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Hij heeft een apparaatje gekregen dat een elektrische schok aan het hart kan geven... bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Van Vollenhoven was de afgelopen dagen voor onderzoek op de afdeling cardiologie. Daar bleek dat een hartkamer te weinig druk leverde en dat er sprake was van hartritmestoornissen. De verwachting is dat Van Vollenhoven vandaag nog naar huis mag. Bij de Raad van State hebben gedupeerde beleggers... hun bezwaren toegelicht tegen de nationalisatie van SNS Reaal. De onteigende aandeelhouders vinden dat ze de rekening hebben gekregen... voor de redding van de bank en verzekeraar. Onder hen was ook de vakcentrale FNV. Die heeft volgens de advocaat een unieke positie... heel anders dan andere beleggers in SNS Reaal. Een positie die maakt dat de FNV...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 De FNV is geen belegger, maar had nog 20 miljoen euro te goed van SNS Reaal... voor de verkoop van de Reaalgroep aan de bankverzekeraar in de jaren 90. De onteigening van de lening noemt de FNV dan ook... in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur. En Krol van 50PLUS is veroordeeld tot een boete van 750 euro... voor computervredebreuk. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. De Tweede Kamerlid hackt in april vorig jaar de website van het laboratorium. Een medeverdachte had hem getipt dat de site slecht was beveiligd. Volgens het OM klopt dit niet en had de medeverdachte een inlogcode afgekeken van iemand anders. Het weer nog een enkele winterse bui. In het westen mogelijk wat zon. Temperatuur van 2 tot 6 graden. In het weekende droog en s'nachts mogelijk lichte vorst. AWB verkeersinformatie. In het noorden van het land en in de provincie Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Ambre van S van GroenLinks over werkloosheid en over monarchie. Schrijver Peter Daar recenseert Wilfried de Jong... en de film De Ontmaagting van Eva van Ent... Rubrieken van Frits Barend, Justus Vernoel, Bert Brussen. Heel veel satire zoals altijd. En zoals altijd mooie live muziek. Dit keer Nina June. Nina June verzorgt de muziek tijdens deze uitzendingen. En wil je haar niet alleen horen, maar ook zien? Ga dan naar onze website, vrijdagmiddaglive.avro.nl En wil je reageren? Dat kan ook via Twitter, hashtag AfroVML. Het topsectorenbeleid in Nederland ligt onder vuur. Dat beleid moet tot innovatie in de industrie leiden... door betere samenwerking tussen bedrijven en universiteiten. Maar bedrijven klagen dat er te weinig ruimte is... voor de op- de industriegerichte onderzoek. Universiteiten daarentegen klagen dat er te weinig ruimte is... voor fundamenteel puur wetenschappelijk onderzoek. Dat laatste wordt verwoord in een advies aan de regering... dat gisteren is gepubliceerd door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de KNAW... En Hans Klevers, president van de KNW, is hier. Welkom. Naast hem ja. zit uh, Peter Bualde, straks uh, onze recent. Peter, jij hebt ook gestudeerd, toch? Je hebt Nederlands gestudeerd? Ja, ik heb Nederlands gestudeerd. Heb ja. je er ooit exact. van gedroomd om onderzoeker te worden? Jawel, ik wil uh, eigenlijk wel promoveren, maar er was heel weinig plek voor toen. Dan ah. moet je al in je eerste jaar gaan lobbyen en hoogleraren thuis uitnodigen. En, Echt waar? Dat is, ja, de, ja. dat is de manier waarop het gaat? Ja, Huisgenoot van mij is wel hoogleraar geworden, Thomas Fasus. En uh, als hij zijn verjaardag vierde, moesten wij maken dat we wegkwamen. En dan gingen de lakens over de afwassen. En dan kwam de hele sectie <lacht> Kijk, uh, Zo horen we nog op eens wat Hans Klevers. Ja. Herkenbaar dit? Ik herken wel wat, ja. ja. Wel wat, heel voorzichtig. Ja. Uh, u heeft op verzoek van de staatssecretaris, eigenlijk de vorige nog van onderwijs... gekeken naar de effecten van het topsectorenbeleid op, op de wetenschap, zou je zou kunnen zeggen. Uh, wat, wat bleek uit dat onderzoek? Uh, eigenlijk was de, de, de vraag van de staatssecretaris tweeledig. Het ene was uh, een heel ongerelateerd onderwerp. Wat gebeurt er als de universiteiten zich profileren wat ze op dit moment doen? Wat verliezen we aan kleine vakken met naam. Profileren, specialiseren. Specialiseren, er, was heel, er blijkt heel weinig coördinatie tussen de universiteiten zijn. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke witte advies. Mm -hmm. uh, daar kwam doorheen die topsectoren discussie uh, En deze commissie heeft ook in kaart gebracht wat er gebeurt of wat er kan gebeuren als deze topsector, dit topsector wordt doorgezet. Nou, even Wat is het topsectorenbeleid? Uh, nou, de Nederlandse wetenschap is ijzersterk. Top in de wereld. Uh, maar er leeft al heel lang het gevoel dat uh, de wetenschap niet zo heel veel of niet genoeg produceert waar onze economie mee kan draaien. De afgelopen tien jaar hebben we enorme infusies gehad van aardgasbaten. 400 miljoen per jaar, 10% van ons totale budget toegevoegd. Dat is gestopt op het moment dat we Voor Maxime, onderzoek. Voor onderzoek, ja. maar met name onderzoek samen met de industrie... Eh, universiteit en industrie. Dat geld stopte vanwege de kredietcrisis eh, met het aantreden van Rutte 1. Eh, toen heeft Maxime Verhagen als minister van EZ... Het topsectorenbeleid gedefinieerd met een grote input van, van windjes windjes. Uh, negen sectoren de waar de bestaande industrie heel sterk in is. Uh, gezondheid, energie, water, voeding, wageningen. Uh, en de bedoeling was dat in die gedefinieerde bestaande gebieden, waar de industrie sterk is, dat daar de publieke instellingen een, een handje gaan helpen. Dat daar naar verhouding ook meer geld voor onderzoek naartoe zou gaan. Ja, alleen op dat moment droogden de externe of die extra fondsen op. Dus het werd uh, uiteindelijk toch minder. Toen zijn er twee dingen gebeurd. Ten eerste is er wel een, een fiscale maatregel genomen. Dat is ongeveer anderhalf miljard meegemoeid, veel geld. Maar dat geld gaat naar die bedrijven als ze onderzoek doen, research doen. Maar gaat niet specifiek terug naar die research. Dat, gaat, dat is een, dat is een belasting teruggave als het ware. Uh, daar hebben we dus voor de research niet zoveel aan, denken we. Uh, het andere wat er gebeurd is, is dat... Uh, MWO En MWO moet ik misschien even uitleggen. Dat is uh, een groot fonds van de overheid... waarin eigenlijk het excellente onderzoek aan universiteiten hun geld vinden. Dat gaat competitief. De allerbeste jonge mensen kunnen daar... zo'n promovendus die wil promoveren, die kan proberen daar geld te krijgen. Uh, en als die goed genoeg is in competitie, mag die dat gaan doen. Uh, dat is ongeveer 6 700 miljoen budget per jaar... Er is besloten dat 275 miljoen van dat geld... de olie eigenlijk in de raderen van de universiteiten... dat dat geld gebruikt moet gaan worden voor die topsectoren. En wat blijkt nou uit, uit, uit uw onderzoek tot op dit moment? Wat blijkt is dat MBO er nog niet helemaal uit hoe ze dit moeten gaan doen. De vrees was onmiddellijk dat met name de vakken die niet in die topsectoren zitten... de alpha-vakken, de gamma-vakken, de fundamentele beta-vakken... dat die het kind van de rekening zouden worden. Terecht? Terecht. Um, wat nu blijkt is dat, uh, dat de kans nog groter is dat de grootste veranderingen gaan plaatsvinden... juist in die vakken die in die topsectoren zitten. Als daar al onderzoek gebeurt wat de onderzoekers daar zelf bedenken... dan zal daar een groot gedeelte van mogelijkerwijs juist door de industrie bedacht moeten worden... en dan in opdracht uitgevoerd. Maar wat, wat, wat is daar het gevolg van? Waar nou, vreest u voor? We vrezen dus uh, voor, uh, als dit één op één wordt doorgezet... dat het uiteindelijk toch al heel erg kleine budget is naar internationale maatstaven gerekend... voor onze publieke onderzoeksinstellingen. Ondanks nog eens hoge kwaliteit... Gewoon uit te weinig wordt om ons, uh, ons nog in die top te houden. Vooral als het gaat om het fundamentele wetenschappelijke onderzoek. Ja, omdat daar uiteindelijk toch, daar, daar, zitten, hè, daar worden Nobelprijzen gewonnen... daar worden de grootste ontdekkingen gedaan... die over 30, 40 jaar onze maatschappij veranderen. Ja. Ja. Nou, is, nou is het opmerkelijk dat bedrijven, uh, uh, ja, hebben ook een vrees uitgesproken... van, zij zijn bang dat juist onderzoek, toegepast onderzoek... waar zij uh, nut van hebben, hè, toegepast op, op hun werkzaamheden... dat dat te weinig ruimte en geld krijgt. En u zegt juist, die andere kant, dat dat fundamentele wetenschappelijk onderzoek, wat niet direct toegepast is, daar moeten we voor vrezen. Er vraagt dus naar aanleiding van een brief, denk ik, in het FD... van ja. ondertekend door een groot aantal uh, boegbeelden, heten ze... de industriële leiders in dat topsectorenbeleid. Ondertussen hebben we een ontmoeting gehad met uh, Sander Dekker en, en minister Kamp. Uh, uh, met z'n allen, afgelopen maandag. Uh, het blijkt eigenlijk dat beide partijen een beetje bang zijn van de procedure... als je over twee, twee partijen wil spreken, industrie en, en universiteiten. Uh, omdat niemand de procedures nog precies kent. Uh, er is de duidelijke intentie van beide kanten om hier uit te komen. Uh, overigens heeft er geweldig gebaar gemaakt om uh, 100 miljoen extra toe te voegen aan MBO, um, wat al heel snel start. Dat is heel veel geld, maar, maar niets in verhouding niet tot die aardgasgelden. Uh, dat dee. is een andere discussie, maar het, het, die aardgasgelden waren geweldig. Hè. Ja. 10% extra, 10 jaar lang. Uh, dat is verdampt. Daarna omgerekend zijn dat uh, 4000 promovendi uh, ieder jaar, dat is heel veel. Los van het feit wat die promovendi ontdekken, ja. leid je 4000. Da dat is weg, dus op. wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Nou ja, we strijden heel hard, maar dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie... dat er überhaupt uh, meer geld naar research moet. We zitten helemaal onderaan in Europa... terwijl we in de top staan qua kwaliteit in de wereld. Uh, dat is niet een makkelijke discussie op dit moment. De regering doet duidelijk zijn best. We zijn een van de weinige activiteiten die in ieder geval wat extra heeft gekregen de afgelopen jaren. Dus we moeten niet klagen op dit moment. Nee, we hebben de Overigens, tijd mee, Crisis, recessie, triple dip, deze week gemaakt, weer gehoord, et cetera. Ja. Wat ik nog moet benadrukken, dat Rutte is, heeft, heeft afgelopen week in, in uh, Brussel onderhandeld en die is erin geslaagd om uh, van de EU-gelden, die niet stijgen, een groter deel richting onderzoek te krijgen. En mm -hmm. dat gaat dat budget voor heel Europa, maar waarbij disproportioneel veel geld uit Hoeveel geld krijgen we daarin? Uh, ik weet niet precies de, de Nederlandse budget. Het is ongeveer uh, twee keer zoveel als we inleggen. Uh, en, dus dat is anders dan en in, dat is? in Wat landbouw. We in? Dat gaat over waarschijnlijk 1,2 miljard. Mm. Uh, sorry, uh, ja, miljard per jaar. Dat is heel veel dus. Dat ja. is veel. Ja. Uh, Europa gaat van uh, 53 miljard naar 70 miljard in de komende jaren. En dat is veel in deze tijden. En dat gaat naar research. En he heeft u dan voldoende? We hebben nooit voldoende natuurlijk. Maar, uh, Ik vrees. Nou, het al. Nee, we, zitten, we zitten heel laag. We zitten op 1,7 procent van ons budget. Laag als je het product. met het buitenland vergelijkt. Finland zit op drie. zit bijna twee keer zoveel. Ja. Uh, dat is wel heel veel. U, u bent president van de KNW. Maar u bent zelf ook onderzoeker. Hè, uh, uh, op het gebied van stamcelonderzoek. Is dat ook een sector die wat dat betreft. Uh, misschien te weinig aan bod komt? Als het om onderzoeksgelden gaat? Ik moet zeggen dat biomedisch onderzoek altijd wel goed gesponsord wordt. We hebben behalve overheidsfondsen. ook heel veel uh, liefdadigheidsfondsen. Het koningin Wilhelmina-fonds, Nierstichting, Hartstichting, uh, uh, dat is allemaal extra op wat er al is. Dus, dus ik denk dat ik in een sector opereer... en mijn collega's waar het het minst pijn doet op dit moment. Ja. U zegt, we hebben er met het bedrijfsleven over gesproken... we lijken er wel uit te komen. Want zij klaagden eigenlijk ook een beetje over u, over de, de, de academie. Uh, want u bepaalt onder andere uh, welke onderzoek wel en niet uh, geld krijgt. En zij zeggen, u legt de lat veel te hoog. Uh, wij doen dat niet, maar we zijn het er volledig mee eens. MWO doet die. dat zijn eigenlijk alle... Als je, hoe het werkt, je schrijft een onderzoeksvoorstel... dat wordt anoniem beoordeeld, peer review, door experts, collega's. Uh, en alleen als je goed genoeg bent in een competitie ben je... en typisch is dat maar 10, 15 procent van de aanvragen. Inderdaad, die brief daar waar wij een beetje uh, ontstemd over zegt... de lat ligt te hoog... Ja. Uh, wij zijn opgegroeid in een systeem... waarin alleen de allerbeste research uitgevoerd dat wordt. Dat moet vooral zo blijven? En dat moet vooral zo blijven, ja. Goed. absoluut. Denkt u dat die bedrijven... Uh, wat u zegt, we zullen er wel uitkomen... u, u heeft al aangegeven uh, de positieve ontwikkelingen... als het om geld gaat, maar dat die bedrijven er ook in zullen slagen... om meer onderzoek dat toegepast is... op wat zij nodig hebben voor elkaar te krijgen? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er uiteindelijk wat er gaat gebeuren... is dat er in ieder geval door dat systeem van MWO... dus dat, dat, dat peer-review systeem, waardoor alleen de beste research geld mm -hmm. krijgt... Wat we ook met de industrie gaan doen, dat moet door dat systeem heen. Dus we gaan straks, samen met de industrie... de allerbeste uh, wetenschap doen die Nederland op tafel kan Succes daarbij en dank voor de uitleg. Het is uh, uh, niet altijd uh, even makkelijk te volgen... maar in ieder geval de kern daarvan... de vrees voor uh, belangrijk fundamenteel onderzoek... waar onze innovatie uiteindelijk weer aan te danken is... die is denk ik helder. Hans Klevers van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zo direct gaan we met Peter Buwalda praten... onder meer over een nieuwe theatervoorstelling van Wilfried Jong. Maar nu eerst muziek, Nina June.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 throw my dime, cause he looks so kind, what a sympathetic fool, just like the sun, I'm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 Middle Planet Fit mooie muziek? Laat het ons weten. Laat ook weten waarom op vrijdagmiddag live uit avro.nl of op onze Facebookpagina. Want dan kun je namelijk een van de twee albums, haar nieuwste album, The World Awaits, had ik een tijdje uit, maar wel het laatste album, winnen. De gastresescent van deze week yeah, yeah, yeah. is schrijver Peter Buwalda. Yeah. Nogmaals, welkom Peter. Naast jou <kliek> nog steeds Hans Klevers. Uh, als het om cultuur gaat, Hans Klevers, liefhebber van... Ik lees heel erg veel, onder andere Peter boeken Hullander? van mijn bierman, ja. Kijk aan, Bonita Avenue. Ja, precies. Prachtig ja, Een hey. stuk mooi, mooi de universiteit beschreven ook. Ah ja, nou ja, om dat van u te horen. Dat, uh... ja, de wetenschap speelt daar uh, een redelijk grote rol in, wiskunde. Uh... Ja, een uh, Fieldsmedaille-winnaar komt erin voor. He. Die hebben we eigenlijk niet in Nederland. Alleen nee. in mijn boek toch? Wiskunde. Ja, ja, ja. ja de voor de wiskunde. Het, Hans Klevers is niet de enige die het mooi vindt, want, want ik zei het al, het, het is een besteller. Uh, op dit ogenblik bezig met een nieuw boek, Peter? Nu? Ja? Niet. Ja? Niet? Als ik daar ja, thuis zit je ben, hier, maar... uh, hoop ik dat hij op gang komt. Maar ja. thuis, maar, ja. Ja, nee, zeker. Over? En, uh, wat zei je? Over? Over. Het speelt uh, op Sakhalin. Dat is een uh, groot eiland, bijna net zo groot als Japan, boven Japan. <clears throat> het, gaat, uh, het speelt een kringen van Shell, onder meer... Maar ook in allerlei andere over kringen. Of een tsunami of een Nee, geen tsunami. Over... Nee, ik hoop dat ik die eruit kan halen eigenlijk. Oh, oké. Okay, okay. Die vuurwerkramp moest erin omdat ik in die tijd uh, bezig was. Maar, wanneer denk je dat klaar is? Uh, over 2,5 jaar nee. ik. Zo. Dan moet ik wel doorwerken. Echt, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, veel sterkte daarbij. Ja. Ja, We gaan uh, wachten. We Still moeten geduld work. hebben. Je bent hier uh, niet om over de boek te praten, maar als gastrecensent, Je hebt de film De onmaagding van Eva van Ent gezien. Ja. Wat voor film is dat? Dat is een ontzettend uh, geslaagde, moeilijk te plaatsen film. Een film die tegelijkertijd zwaar is en heel licht. Uh, die uh, grappig is, maar ook uh, tragisch en uh, een, beetje, een beetje verdrietig. Uh, en ontzettend uh, knap met clichés omgaat, zonder cliché te zijn. Wat is het verhaal? Het gaat over een uh, uh, gezin waarin uh, het jongste meisje, de, de dochter... er zijn ook twee broertjes, die zijn wat ouder... die krijgt uh, een uitwisselingsstudent uit Duitsland uh, op bezoek. Feit heet die jongen. En dat is een soort uh, aartsengel die uh, uh, eigenlijk alleen maar perfect is... en alles goed doet. En hij zit ook de eerste keer aan tafel, daar zit hij onder een uh, gloeilamp... en het lijkt er net of hij een audioal boven zijn hoofd heeft... Maar ondertussen, en dat zelf ook zegt trouwens... Uh, zijn naam is afgeleid van een uh, engel, maar uh, ook een destroyer is. En, uh, iemand die ook heel veel schade aanricht door zo goed te zijn. Want iedereen in dat gezin heeft meteen een spiegel voor zich... waardoor ze zien wat er aan henzelf mankeert. En iedereen gaat zich ook erg raar gedragen. Ze dus worden eigenlijk allemaal verliefd op hem, zo ongeveer. En uh, dus, dus door alleen door heel goed te zijn uh, sticht hij die ja, Kan ja. ja, ja. Hij, hij, hij dat helemaal ontwricht. Hij vermijdt, dat is uh, de, de maker van de film, Dus een debuutfilm hè, van uh, Michiel Ten Horn. Ja. Hij, hij vermijdt clichés, zeg je? Nou, hij gaat om met allerlei clichés. Kijk, zelfs zo'n intruder in een gezin... Hè, of in een kleine gemeenschap... is natuurlijk al iets wat heel veel gedaan is. Ik moest bijvoorbeeld denken aan De Ziener. Een boekje van Astrid en Obelix. Waar in dat dorp een ziener binnenkomt... waar iedereen wat van wil en die mm -hmm. er in dol op is. Maar ondertussen die de boel aan elkaar drijft. En dat doet deze filmmaker ook. Alleen ook weer op een hele knappe, verrassende manier. Bijna net zo verrassend als Goscinny en Uderzo dat deden. Kijk, en, en het is zowel uh, tragisch als komisch. Ja, het is alles tegelijkertijd. Het is, uh, het is licht, het is geschikt voor, voor, voor kinderen volgens mij om naar te kijken. Maar ook volwassenen. Ik had er echt grote lol mee. Ik heb me niet één keer geïrriteerd. Zeer uh, geslaagd als debuut. Komt zelfs trouwens ook al, geloof ik eerder... of, of tegelijkertijd in het buitenland uit, zowel als in Nederland Ja, terecht, ik was uh, later, toen ik hem al gezien had... en toen ik mijn eigen oordeel gevormd, gevormd had... dat hij internationaal ook al uh, aan begint te slaan. En dat kan me ook heel goed voorstellen. Ik denk dat het uh, wel echt overal ingaat als ketenlapper. Het, het is een hele algemene uh, Thema. ja thematiek en uh, ook, ook heel sober en, en doeltreffend uh, uitgewerkt speel is heel goed. ook filmliefhebber of minder uh, ik kijk veel uh, films die mijn zoon's downloaden ja. <lacht> <Maar> <lacht> wat, niet wat zijn gerekt. dat voor films meestal Hollywood ja. Hollywood maar is dat met Arnold Schwarzenegger of uh... nee, nee nee nee nee dit is, uh... Nee, er wordt iets, iets diepgaar van dat. Dan dat. Iets maar, niet, diep maar niet veel. En de ontmaagding van Eva van En spreekt dat ik, aan? Heb ik niet gezien. Klinkt buitengewoon interessant. Goed. Heel uh, verrassende film. Wilfried de Jong, de theatervoorstelling. Uh, Non-Stop New York. Ja, was ik uh, vorige week uh, zaterdag een leider naartoe. Ja, wat Wilf de jongen natuurlijk als nadeel heeft... is dat hij niet verrassend is, want je kent hem al. Hè? Je kent ken zijn uh, Holland Sport-uitzendingen, uh, die vind ik altijd fantastisch. Ja, dat geldt natuurlijk voor, voor heel veel mensen in theater ook. Hè? Ja, dat is waar, ja. uh, dat is waar. Maar dus de, de, de frisheid en de verrassendheid van die film... had ik niet toen naar zijn show keek. Hoewel ah, ja. ik me wel vermaakt heb, hoor. Want uh -huh. eigenlijk, de, de, de setting die hij bij Holland Sport gebruikt... gebruikt hij hier ook. Hij heeft dezelfde band heeft hij bij zich, waar ik altijd al van hield. Die ook Bar, Bar heette ze. Ja trio's, stel huurmoordenaars bijna, die alles kunnen spelen. Je oh. vaak speelt funk en ze spelen fantastische funk en dat gaat ook naar symfonische rock, zelfs in, in de uitzending. De, en de, de muziek is Green. goed, begrijp ik. En wat, wat, wat doet Wilfried? Ja, die doet uh, leuke dingen wel. Hij uh, uh, herinnert zich dat hij als uh, jonge jonger, ik geloof in 1978, een keer op een postvliegtuig naar New York mocht om daar pakketten af te leveren. En dan mocht hij als ruil daarvoor, kreeg hij wat handgeld en mocht hij een etmaal in New York blijven. Ja, hij was toen uh, jong. En dat was natuurlijk een jongensdroom. En over die jongensdroom vertelt hij. Hij doet dat uh, veel door voor te lezen... Uit, uh, uit de stukken die hij er al over geschreven heeft. Dat werkt aan de ene kant uh, goed. Aan de andere kant... Uh, heeft het daar wat statisch. Van nu en dan. Hm. Uh, maar ik vind het wel feest om naar te kijken. Ja, de, de kritieken dus, waren eigenlijk... ik zou wel kunnen zeggen vernietigend ongeveer. Ja, ja, die waren niet, niet mals inderdaad. En ik, ik, ik, Begrijp je daar iets van? Ja, wel iets. Ja. Het, het, het is eigenlijk... Wilf de maar dan zonder een gast erbij. En eigenlijk had hij daar misschien wat olie op het vuur moeten gooien. En dat doet hij niet helemaal. Maar ik ben altijd heel erg gecharmeerd van hem. En dat, die charmer die, die blijft het houden. En ik vind ook dat die muziek... Als je van muziek houdt, euh, zit je sowieso gebeiteld. Want die jongens van Okobar zie je ook veel meer aan het werk... dan. Uh, in de sport. Ja, ja, alhoewel dat, ik bedoel, ik neem aan dat moet eigenlijk om Wilfried draaien natuurlijk. En zijn verhaal dus blijkbaar over New York. Uh, ja, ik, wat, wat, ik, wat ik jammer vind is dat uh, hij het laat bij dat verlangen wat hij als jongen had naar die stad. Want er valt over de stad natuurlijk wel heel veel te vertellen, ook ten nadele of ter ontnuchtering. Dat ja. uh, kan een beetje schuren en botsen en dat, dat zit er niet echt in. Dat vind ik wel. Uh, en als er iets uh, als... heel bekend is, is New York en misschien ook wel uitgekoud of niet? Uh, ja ja zeker zeker ik herinner ja. me uit Seven Theater van Philip Roth een anderhalf bladzijde over New York Daar krijg je nu nog dat kan je niet overheen komen nee en dat zat er niet in als kleefers ook hierin geïnteresseerd of minder. In New York of in, nou, nou, in de Jong vind ik geweldig, maar ja. ik probeer hem al een paar minuten lang Wilfried de Jong zonder gast voor te stellen en dat lukt me niet goed. Lastig. Ja. Nou, ik vind het een hele dynamische kerel. Dat blijft hij wel hoor. Dat, ja, nee, goed, je vindt Wilfried zelf en ik trouwens ook een fantastische theatermaker en en ja. tv-programma maken. maar ik bedoel ook grote mensen kunnen best eens een keer aanmaken, toch? Hij had, ik had bijvoorbeeld een uitdaging gevonden voor hem om, om niet voor te lezen. Maar om die verhalen in zijn hoofd te laten zijn. En dat gewoon uit de losse polsen te vertellen. Dat, dat, dat, dat had ik geprobeerd als ik hem was. Zeker met zijn podiumtalent. Dat ja. is ook een oud cabaretier. Nou ja, wellicht luistert hij in kan hij dit verbeterpunt meenemen. Nou ja, ja. Ja. Maar ik heb hem wel vermaakt, hoor. Duidelijk. Hans Klevers, als je zou moeten kiezen... tussen Wilfried de Jong of de film, de ontmaagding van Eva van N. Klinkt naar de film. Toch de film. Ja, toch de, ja, de film. film is een klein meesterwerk hoor. Dat is echt heel goed. Wilfried de Jong, zeg ik toch maar, staat nog tot april in de theaters. Met die show dus, non-stop New York. En de ontmaagding van Eva van N draait vanaf vandaag in meerdere zalen. Peter Buwalde, dank voor je gastrecensie. Hans Klevers, dank ook dank. Zo direct, André van S Maar nu eerst iets heel anders. APPLAUS Lasagne. Ja, welkom allemaal. Deze week ontdekte men dat er paardenvlees verwerkt zit in de lasagne van meerdere supermarketers hier aan tafel. Dirk-Jan, een fervent lasagneeter. Dirk-Jan, jij ontdekte als Hallo. eerste dat er paardenvlees verwerkt zat in de lasagne. Ja, dat klopt. Ja, ik schep op een gegeven moment schep ik lasagne vanuit een mm -hmm. overschotel uh, zo op de borden. Ja. En ineens kling, uh, uh, dondert zoiets uit. Zo, zo uit de lasagne. Ja, een en In eerste instantie dacht ik aan een soort van flippo-actie of ja. iets. Uh, die ze toen hadden met chips, weet je nog. Flippos, ja, die ken ik nog. Ja, ja, ja. Ja. Zeker, uh, maar dit was geen actie, neem ik aan. Nee, to, toen uh, nog een. Uh, klang! En ik kijk goed. Wat viel eruit? Twee gouden medailles dressuur. <lacht> Olympische zomerspelen 1992, 1996. Kijk, hier heb ik ze. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ik zie het. Ik, heb, ik zie ze hier ook. Ik zie het. The winner of the Olympic Games 1992, Horst... Bonf bonfire? Ja, precies. Bonfire, ja. Bonfire? Dat is wel een erg heftig verhaal. Jezus, wat, uh, wat moeten we nu... Ik kijk heel even naar de redactie. Is het mogelijk om Ankie van Grunsven te bellen? Ja? Oké. Okay. Uh, Wauw. Oké, okay, er wordt op dit moment verbinding gemaakt met Ankie van Grunsven. Dit is een verhaal dat je niet... Uh... Hallo? Dit... Hallo, met de moeder van Ankie van Grunsven. Je bel je voor Ankie zeker? Iedereen belt voor Ankie. Niemand belt voor mij. Bel je voor Ankie? Uh, eigenlijk wel, ja. Dat bedankt. zei ik toch? Ankie! Weer voor jou! Ja, mam neemt dan ook niet heel de hele tijd de telefoon op. Hallo, ik ben Ankie van Granspan. Hallo, Ankie. Um, Radio 1 hier. Jij zit live in de uitzending. Leuk. Ja. Er is deze week ontdekt dat er paardenvlees in de lasagne zat. Ja. Wat is jouw eerste reactie op dit nieuws? Nou, goed. Nou, kijk... Je weet als consument natuurlijk dat er veel gerommeld wordt met producten. Dat er veel gelogen wordt over wat de werkelijke ingrediënten zijn. Ja. Dus ik was al lang blij dat er in elk geval echt vlees in verwerkt zit. Oké, okay, nou ik weet niet of je helemaal op de hoogte bent... maar hier in de studio zit Dirk-Jan. En die heeft net uh, twee gouden plakken van bonfire uit zijn lasagne gevist. Ja joh, ja dat was stom. Bonfire had al die jaren gewoon zijn medailles omgehangen... en die zijn we er gewoon weggegeten af te halen toen we hem wegbrachten. Maar dus Anke, jij weet dus dat hij door de lasagne zat? Ja. Ja, dat, dat is alles. Ja, ik moet de eindjes ook aan elkaar knopen. Iedereen moet inleveren. Ja, zeker. Ik ook. Ik kan van de wind niet leven. Nee, in ieder geval. Hè, de shorts, hij moet roken. Ja, maar. Ze... Ik moet de... hier het winkeltje ook en houden. Eh. Absoluut. Ik Hoort wil. op de plank. Ja, natuurlijk. Het tel uit je winst. Ja, nee. Gaat maar... niet om het spel, ga het gaat om de knikker. Absoluut. Dooku, maar ik... weet je. Ja, ja. ja. Kijk, Anki... Beter één euro in de hand dan tien in de lucht. Precies. Nou, Ankie, wat... Dat blijft genoeg aan de strijdstok hangen? Ja, nou, geld. Hij het ik... me niet op de rug. Nee, precies. er klaar nou... niet. Nee, nee, dan ga Nog ik Nog vanaf... niet van suiker? Nee, daar ga ik... Oké. Okay. Geld moet rollen. Ik moet ook commerciëler denken. Ik ga de volgende Olympische Spelen zelfs rijden met een shirt sponsor. Welke dan? Er als schapper. Maar Anki, dit kun je niet menen. Jouw paard zit door de lasagne. Het paard dat twaalf gouden medailles won. Euroshopper wil alleen het beste vlees gebruiken voor nee, zijn lasagne. Dit... Er zijn nog elf plakjes in omloop waar de medailles in zitten van de jaren 2002. Ankie, dit kan niet. Je kan hier geen reclame maken. voor is een hartstikke leuke actie van Euroshopper. Kijk, flippels, daar kon je stikken. Terwijl een gouden plak, die bijt je niet zomaar door. Oh, dat, en... dat, dat, ik, ja, ik zei het toch het voor een soort flippelactie, dat zei ik toch Ankie, oké, okay, ik verbreek nu de verbinding. Dank je wel, ik kan dit niet uh, verder aanhouden. Oké, okay, tot ziens. Probeer ook eens de nieuwe Salinero-lasagne. Een echt Italiaanse smaak. Nou, heel uh, bizar allemaal. Dirk-Jan, hoe, uh, hoe heb jij dit allemaal ervaren? Je, ineens blijkt dat je ja. paardenvlees zit te eten. Dat, ja, dat moet voor jou ook een shock zijn geweest. Uh, ik vond het wel lekker eigenlijk. Ja, ik vond het wel lekker. Weer eerst wat anders. Van Loon, Jochel Otten, Sanne Wallace de Vries en Marjan Luif. Het is half drie tijd voor het NOS-journaal. Gert Kluk Radio 1. Het NOS journaal. Pieter van Vollehoven, die kampt met hartritmestoornis. Is geopereerd in een universitair medisch centrum in Utrecht. Hij heeft een apparaatje gekregen dat een elektrische schok aan het hart kan geven bij een hartritmestoornis. Premier Rutte is het niet eens met de kritiek op het toewijzen... van de koninginnentitel aan prinses Maxima. Rechtsgelerend schrijven in de NRC dat volgens de wet lidmaatschap Koninklijk Huis... de echtgenote van de koning de titel Prinses der Nederlanden krijgt. Maar premier Rutte laat via de FVD weten dat koningin een aanspreektitel is... en geen formele titel. Bovendien is het historisch gebruik om de echtgenote van de koning aan te duiden als koningin. De atleet Oscar Pistorius ontkent in de sterkst mogelijke bewoordingen dat hij zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. De vrouw is gisteren in het huis van de atleet doodgeschoten. In een verklaring die zijn zaakwaardnemer en zijn familie hebben uitgebracht in Londen staat dat hij haar niet met opzet heeft doodgeschoten. En dat zijn hoofdpunten. ANB nee, verkeersinformatie. In het noorden van het land en in Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Staat 1 file op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en Kno. e Ewijk 8 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Nog maar net hersteld is ze van een rugoperatie... maar tijd om daar rustig van bij te komen heeft ze voorlopig niet... want ze zit in het comité dat de inhuldiging van Willem-Alexander gaat voorkoken. En tegelijkertijd wil ze in Amsterdam de sterk stijgende werkloosheid... de kop indrukken, om maar eens wat te noemen. Mijn gast van vandaag, GroenLinks-wethouder André van Nes. Het college uh, in Amsterdam heeft, uh, om maar even met, met iets van deze week te beginnen... heeft besloten dat de woorden allochtoon en autochtoon niet meer gebruikt gaan worden. Wat gaat dat opleveren, dat besluit? Ja. En niet meer in, in ambtelijke stukken, in, in beleidsnota's. Nou, dat gaat in elk geval opleveren dat de kanteling... die ik heel erg graag wil uh, tot stand brengen in Amsterdam... namelijk dat wij ons allemaal Amsterdammers voelen... Um, dat uh, die beter waargemaakt gaat worden. Ik ben heel vaak aangesproken door, uh, door Amsterdammers van alle generaties. Ook jonge mensen die hier geboren zijn. Soms, soms zijn hun ouders ook al hier geboren. En die zegt tegen mij, ja, wat moet ik nou eigenlijk nog meer doen om daarbij te horen? Ik blijf maar dat etiket allochtoon krijgen. En als die woorden niet meer in ambtelijke stukken gebruikt worden... dan gaan ze dat ineens wel Nou, ik hoop dat uh, wij dat goed voorbeeld goed doen volgen. Hm. En dat uh, die woorden niet meer zo gemakkelijk uh, gebruikt worden... in een stad die zo hyperdivers is, dat je daar helemaal niks aan hebt. Het gekke is dat we ooit allochtoon zijn gaan gebruiken... omdat gasten bij dus stigmatiserend was. Ja, daar kan je aan zien dat uh, dat, dat soort woorden altijd op een duur sleets worden en tegen je gaan werken. Ja, dus en in... ik vind dat dat op dit moment het geval is. Met allochtoon. De... Ja, ja, ja, wij ja. moeten nu uh, de Turkse Amsterdammer of... Maar nou ja, u, u hoeft niks natuurlijk. Het is geen, we zijn geen taalpolitie. Maar uh, wij, uh, in, in, in, nogmaals, in, in onze beleidsstukken en, en beleidstaal, en ik hoop ook eigenlijk gewoon in het, uh, in, in het, uh, uh, in het gespro gesproken yeah. woord, uh, als dat nodig is om aan te geven bijvoorbeeld dat de werkloosheid onder He, wat u aangeeft, Turkse, Turkse Amsterdammers, Amsterdammers hoger is ja. eh, dan bij andere groepen, dan gaan we, zijn we natuurlijk niet bang voor en die woorden. En u denkt niet, dan je, heb moet je moet over twintig wel... jaar weer dat Turkse Amsterdammer ineens. Ja, waarschijnlijk maar. Ook? Oh, dan moeten we, we dat wel. weer veranderen. En dan gaat dat weer veranderen, net zo lang tot wij het heel gewoon vinden om allemaal eh, over onszelf en over elkaar na te kunnen denken als Amsterdamse burgers. Kun je niet beter met het bestrijden van racisme en discriminatie bezig zijn in plaats met dit soort nou, dat meer was... symbolische Nou ja, dingen? Ik, vind dat, dat, dat, ik, ik begrijp wat u zegt. Het is maar een woord. Ik denk dat het, uh, het het einde is van heel veel activiteiten. Toen ik kwam in Amsterdam als wethouder, tweeënhalf jaar geleden... of bijna drie jaar geleden, heb ik precies gezegd wat u nu zegt. Ik heb eigenlijk twee belangrijke dingen in deze stad te doen deze vier jaar. Dat is zorgen dat er meer mensen aan het werk komen... en dat is zorgen dat er minder discriminatie is. Mm -hmm. Dus die antidiscriminatieagenda voor mij is de bodem van alles. Ja. En dit is daar dan een belangrijk onderdeel van. Ja, maar het wordt natuurlijk snel uh, ja, of symbolisch... of een beetje uh, onzinnig politiek correct gevonden... Uh, en als u dan ook nog, want dat riep u ook nog niet zo lang geleden... zegt dat Zwarte Piet afgeschaft moet worden... denken ze, waar zijn ze in Amsterdam en Hemels nou mee bezig? Ja, maar ik, ik heb ook niet gezegd dat Zwarte Piet afgeschaft moet worden. Ik vind dat zijn eigenlijk een, ja, ook een meer een persoonlijke opvatting van mij. Dat ik, ik vind het helemaal niet slecht om daar met elkaar in alle openheid over te spreken. Over Zwarte Piet? Ja, ik ben verbaasd over de emoties die dat aan alle kanten ja, nou ja, oplevert. Ja, er zijn miljoenen mensen die Sint-Nicolaas vieren... en die denken, ik ben toch geen racist? Nee, dat hoeven ze ook helemaal niet van zichzelf te denken, gelukkig niet. Maar er zijn ook mensen die zich. Um, die, kinderen bijvoorbeeld, die, voor wie Sinterklaas, de Sinterklaas-tijd helemaal geen leuke tijd is. Maar een tijd waarin ze liever niet naar school gaan, omdat ze permanent als Zwarte Piet worden aangesproken. En ik vind ja, dat. dat bedoelt u zwarte stad, kinderen. Zwarte kinderen, ja. En ik vind het eigenlijk heel gewoon in een stad als Amsterdam dat je in alle openheid dat gesprek zou voeren. We gaan zo direct uh, door over die andere dingen, over de monarchie, over de werkloosheid... waar u uh, uh, probeert die werkloosheid hier in Amsterdam zo, zo goed mogelijk uh, terug te brengen. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven... nadat ze googelde op uw naam. Four. I'm to kleine André. Met haar schepje spelend in de branding van de zee. Born and raised in de 50s in de chique Vogelwijk. Een Haagse serieuze, wel opgevoede meid. Vader was een zakenman en stemde dus VVD. André nam vriendjes met socialistische ideeën mee. Hevige discussies in huizen van S. Dat begrijpt u wel. Moeder was een blauwe model voor de libel. Het is in de 17. Als zij als jonge vrouw ontluikt. Alles was politiek. Vietnam, bom, baas in eigen buik. En na een studie Spaans, oh nee, toch vreemdelingenrecht komt ze door, Geert Mak, bij de PSP terecht. Actie voeren voor hongerstakende illegale Marokkanen. Daarna gezellig aan de lamsbouten en de sinaasappels samen. Jong en mooi en vrolijk, de heren in de kamer kregen het te kwaad. En was zij dat nou die naakt op die poster met die koe staat? André wil graag samenwerken. Wil graag verbinden tot grote ergernis van haar progressieve vrienden. Ze stopt met politiek, na uiteindelijk de fusie in GroenLinks en werkt voor de VPRO, NOS en de Bali. Verbinden in een verstikkend huwelijk. Ze denkt er niet aan. Totdat ze haar grote liefde ontmoet. Maarten van Tra, ze was het warme welkom en de wegwijzer voor Maxima. Een linkje kreeg ze dat ze republikeinse was. Nou ja, het wordt ebben, het wordt vloed. Ze veert mee met het getij van rebelse pacifisten naar ijskoningin van de harde lijn. Ze is voor verplichte inburging en korte op de bijstand. Zelf zegt ze, ik ben hard en zacht tegelijk. Een echte waterman zoekt vrijheid in verbondenheid... maar wil ook vaak alleen om te ontspannen. Wandelt ze net als vroeger graag aan zee... die nooit uit haar is gegaan en steeds in haar beweegt. Haar grote liefde draagt ze in gedachten altijd met zich mee. Okay, Milo van Bodengraven en Susanne Matthijssen over mijn gast André van S. Altijd even controleren of het ook klopt wat ze allemaal zongen. Allemaal. Allemaal? Klopt. De geweldige research is hier ja, Er werd geen antwoord gegeven op de vraag of u het nou was op die poster naakt. Oh nee dat, is, nee, dat was ik niet. Dat nee, was niet. dan moet ik de mensen te teleurstellen. Oké, hebben we dat ook weer uh, uh, vastgesteld. U, u, u weet, het is opmerkelijk, uh, allerlei tegen Polen in uzelf te verenigen. Hè? U wordt als kind, ze zongen het, in een beschaafd VVD-nest geboren... maar uh, bent al jong, uh, redelijk radicaal links. Uh, u werkt als pacifistische socialiste samen met communisten en religieuzen. U was tegen het huwelijk, maar trouwde wel. En als republikein werkt u nu mee aan de inburgering van, ja, de, van ja. de nieuwe koning. Uh, de, hoe komt dat, dat al die uitersten in u zitten? Dat, dat, dat weet ik niet hoe dat komt. Dat al die, ik denk dat al die uitersten in veel mensen zitten... En ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, he, he, ja, misschien voor ons, maar eigenlijk helemaal niet zulke uiters te zijn. Ik hou ongelooflijk van Amsterdam en eigenlijk ook van dit land. En ik zie eigenlijk. Dat, zeg nu al voorzichtiger. Ja, nee, maar ik bedoel, ik bedoel daar meer mee. Um, nou ja, dat he, we hebben heel veel Amsterdammers gemeen. Ze dus hmm. zeggen we zijn Amsterdammer en ja, ja. Nederlander. Nou ja, nou ja, een beetje, ook ver, een beetje. verder weg. Ja. Maar, uh, nee, maar het belangrijke daarvan is dat de politieke tegenstellingen zijn hier natuurlijk. Allemaal eigenlijk behoorlijk gematigd. Dus, um, dus het is niet zo moeilijk. Ik het zijn, bedoel, het niet, zijn niet zulke, zulke harde tegenstellingen. Ja, ja. Um, en ja. ik vind zelf, nou ja, zo'n zo dat republikeins en, en nu meewerken aan de inhuldiging. Ja. ja, dat is voor een deel is dat, is dat natuurlijk ook zo als heel veel mensen in dit land denken. Van Ja, eigenlijk principieel. Of hè, als je opnieuw mocht beginnen, ja dan zou je toch eigenlijk niet kiezen voor zo'n overerfelijke. Troon, uh, opvolging. Maar als het het maar, dan toch is. Ja, maar en de mensen, vind ik, doen met hart en ziel hun werk. Stellen zich buitengewoon dienstbaar op aan die Nederlandse samenleving. Dat ontroert mij echt Dus dat vind ik, denk ik, ja, dat wil ik me eigenlijk toch wel uh, voor inzetten. Je bent eigenlijk een gemiddelde Nederlander. Heel erg gemiddelde Nederlander ja, Er zijn ook ja. mensen die zien er een gebrek aan politieke standvastigheid in, hè? Um... Nee, dat zou kunnen, ja. Dat, ja, daar ben ik het dan niet mee eens. Nee, er zijn een paar dingen. Ik, ik zeg altijd, er zijn voor mij een paar hele vette rode lijnen uh, die ik uh, heel belangrijk vind. En dat het werd hier net genoemd. Hè, het begon in 1975 hier in Amsterdam, vlakbij een hongerstaking van illegale uh, Marokkanen. Uh, dus de, Als het gaat over vreemdelingenrechten, rechtspositie van vluchtelingen, antidiscriminatie. Uh, daar kun je me voor wakker maken en daar. Uh, nou ja, de standvastigheid is nog een mild woord. Daar nou, bent u spreek, uh, consequent dat, in gebleven? Nou ja, nee, nogmaals, dat is, uh, eh, daar kun je me voor wakker maken. Mm -hmm. dat, dat vind ik een heel belangrijk principieel ding. Maar een heleboel andere onderwerpen zijn veel minder principieel dan ze wel eens lijken. Bent u, op, op, als het om die andere onderwerpen gaat, in de loop van uw carrière rechtser geworden? Um, nou, ja, noem het rechtser. Je zou ook kunnen zeggen, juist progressiever. Uh, in voor verandering. Nou ja, als, als, als je het... vindt dat mensen bijvoorbeeld. Uh, dat, dat je die kunt korten op een uitkering. Hè, als ze niet ja. voldoende ja. doen ja. om aan werk ja. te komen. maar ja. voor... u schaft de gesubsidieerde banen af. Uh, ja. u bent voor verplichte inburgering. Ja, nou, als je dat. Ik, ik, dat is op zich ook wel mooi in diezelfde tijdlijn als het prachtige lied. Uh, ik heb ooit hier ook hier vlakbij op het jongerenadviescentrum gewerkt. Dan kwamen de jongeren naar ons toe. Uh, die waren weggelopen van huis. En dan zeiden we ook: oh, kom maar mee, we gaan naar de sociale dienst. En dan schrijf je dat als postadres en dan krijg je de uitkering. Dat vonden we toen heel gewoon. Ik ben daar eerlijk gezegd in de loop van mijn werkzame leven wel achtergekomen dat ik daar de jongeren minder mee hielp dan dat ik zou zeggen, joh, weet je wat, als je weg wil lopen, je wil op jezelf staan, weet je wat, dan gaan we een baan zoeken voor je. Omdat ik heb geleerd, ook een beetje door schade en schande door eigen ervaring, hoe ongelooflijk fijn het is dat je aan het eind van de dag, ook al heb je een rotbaantje, maar dat je toch kan zeggen, ik heb, weet je wat, weet je, ik heb mijn eigen brood verdiend. Werk is beter dan een uitkering? Ja. Ja, en dat, nou ja, noem ik weet niet of je dat rechts of links moet noemen. Maar daar, tot die conclusie ben ik wel erg gekomen, ja. Ja, toch zijn er uh, mensen die ondanks uw uitleg over dat Koningshuis... nog steeds niet snappen hè, hoe u dat verenigt, de Republikein... en dan nu ook in het Inhuldigingscomité. Uh, we hebben even met Thomas van der Dunk gebeld... want dat is een bekend uh, Republikein ook. Uh, die heeft wel een idee hoe, hoe, hoe dit soort uh, dingen ontstaan. Hij zegt, ja, die linkse politici vinden de koningin leuker... omdat ze zelf ook steeds linkser is... als het om Europa en ontwikkelingshulp en multiculturele samenlevingen gaat. Zit daar wat in? Um, ongetwijfeld zit daar wat in. In elk geval uh, zijn daar mensen van mijn generatie zijn bijvoorbeeld erg... Uh, ingenomen door iemand als Prins Klaus. Hmm. He, die, um, ja, die toch een, een bezield iemand was als het ging over ontwikkelingssamenwerking. Antidiscriminatie, die thema's. Daar voelde u dus zich wel aangesproken. Ja, zeker. zeker. Ja. Hij heeft ook nog, Thomas van der Dunk, dan een andere verklaring. Luister maar. Daarnaast speelt algemeen een rol dat... Uh, Nederland een consensusmaatschappij is... waarbij vooral de elite dus niet mensen tegen draaf, niet durven te zijn. En op dat fenomeen ook het Koningshuis... heel behendig in sociaal opzicht ingespeeld heeft afgelopen decennia... door juist de potentiële critici naar zich toe te proberen halen. Hè? Uh, door juist die uit te nodigen om ergens aan mee te doen... en. Ja, dan voelen toch ook heel veel Nederlanders zich eigenlijk toch wel uiteindelijk geflijt. U bent ingekapseld. Ik, vind, ik, vind het, ik ben zelf ook iemand die graag potentiële tegenstanders... of mensen die het niet met me eens zijn naar me toe haalt. Ik vind dat een hele goede eigenschap eigenlijk. Je moet je vijand uitschakelen door met hem mee te werken. Nou, uitschakelen. Ik vind altijd dat, je, uh, dat het van... Je moet je nooit inkapselen met mensen die het met je eens zijn. Dat vind ik vooral. Dus u begrijpt dan, heel goed die actie van het Koningshuis uh, om, om u erbij te halen? Nou ja, dat ik, op die manier heb ik me nooit afgevraagd. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ik dat zeer te prijzen vinden. In het Koningshuis? Het is de werkloosheid, laten we het daarover hebben. Want dat is een belangrijk uh, onderwerp, uh, niet alleen in Amsterdam, trouwens in heel Nederland. Maar u bent verantwoordelijk voor, die, voor de aanpak daarvan hier in Amsterdam. Uh, u vindt dat mensen, hè, ik zei het al, die, die bijvoorbeeld een uitkering hebben... en niet genoeg doen om aan het werk te komen, uh, dat, dat, dat die gekort mogen worden. Hè? Dat, dat is iets waar ik denk ik uw VVD-vader, als hij nog geleefd had, ontzettend blij mee zou zijn. Dat u daar anders over bent gaan denken, of niet? Ik, nou, ik weet niet. Ik heb met hem volgens mij nooit over... Uh, de ruzies die ik met mijn vader had... gingen altijd over ponkenprinsen in Indonesië... En, en dat soort heftige kwesties. Ja. Maar niet, niet over de uitkeringen. Uh, waar, waar, nou ja, nogmaals, waar het mij om gaat... is dat we hier in Amsterdam mensen aan het werk krijgen. Jonge mensen aan het werk krijgen. Want ik, ik, ik vertelde u net dat voorbeeld van de 80er jaren. Het is voor mij echt wel een schrikbeeld... dat er nu weer een generatie op zou groeien... die daarnaast blijft staan, die niet aan het werk komt... en die gedoemd is om heel langdurig in de uitkering te blijven zitten. Dus ik zal daar alles aan doen, alles aan doen, om te zorgen dat ze aan het werk kunnen. Dat dus werkgevers in Amsterdam meewerken met he, zorgen dat er banen voor hen komen. Uh -huh. Maar ook als dat nodig is om tegen de jongeren te zeggen, jij moet zorgen dat je de beste bent. Je moet er een schepje bovenop doen. Je moet je niet neerleggen bij, het lukt toch niet, het kan toch niet, ze willen me niet. Nee, dat kan niet. Je moet mee willen doen. En als daarvoor nodig is... om te zeggen, je hebt nu een uitkering... en als je nu niet komt bij een reintegratietraject... of bij een werkgever... He, die je een stageplaats biedt of zo... Um, en, ik, en het helpt wel als ik zeg... Nou, dan krijg je per maand een paar tientjes minder... Dat dan zal ik dat niet laten. En toch vindt u niet dat je van mensen die een uitkering hebben... kunt vragen om daar iets voor terug te doen? Ja, dat is weer, dat is weer een andere stap. Ik vind dat ik... Heel veel mag vragen van mensen om aan het werk te komen. Omdat dat, hè, omdat dat zo belangrijk is. Iets anders is dat er in Amsterdam... dat is nou juist dat schrikbeeld wat ik net schetste... veel mensen zijn die in de tachtiger jaren jong waren... nooit aan het werk zijn gekomen en al die tijd in de bijstand hebben gezeten. Mm -hmm. Die mensen, je moet ook erkennen dat het, dat het een illusie is... om te denken dat zij nog aan het werk zullen komen. Van als dat al die dat mensen zo... in de bijstand of nee, als... van sommige mensen in de bijstand? Nou, ik, denk, ik denk dat dat in Amsterdam wel de helft... Van, we hebben in Amsterdam ongeveer 38.000 mm -hmm. naar 40.000 mensen in de bijstand. Voor de helft van de mensen geldt dat ze bijna arbeidsongeschikt zijn. Dan kun je aan die andere helft vragen om en... er iets voor terug te doen, of niet? Na, ja, namelijk alles doen om aan het werk te komen. Ja, dus maar, maar, maar, maar lopen ervaringen, je of vrijwilligerswerk doen. Alles doen om aan het werk te komen. Ook sneeuwen ruimen of in zeker, het bejaardenhuis. Maar zeker, ik heb vorig jaar hier nog bij de prachtige keizersrace... op de Keizersgracht, hè, die door de Telegraaf was georganiseerd... heb ik onmiddellijk gezegd, jongeren met wie wij werken... Hè, om ze werkervaring op te laten doen. We gaan zorgen dat dat ijs schoongemaakt wordt. Ja. Dat zijn fantastische dingen. Dus, als we, dat, dan... dus we spraken Marijke sja hij is fractievoorzitter van het CDA. Die was in de veronderstelling dat u dat niet vond... Daar, daar vergissen ze zich in. Nou, ik zeg net, er zijn 20.000 ongeveer Amsterdammers waarvoor ik, waarvan ik weet dat het een illusie is om te denken dat ze aan een baan zullen komen. En dan vind ik het, Als het onzin... Die mensen gaat. En dan vind ik het onzin om te zeggen... jij moet zo dankbaar zijn nee. voor de uitkering die jij van ons allemaal krijgt. Je moet daar maar wat voor terug doen in de zin van... Okay. He, wat wij eigenlijk allemaal voor onze buren zouden moeten willen doen. Een namelijk, groot uh, buikpijn dossier in uw pakket. Dat is de dienstwerk en inkomen. Die moet onder andere mensen met een uitkering mm -hmm. juist aan het, aan het werk helpen. Hè. Die hadden, bleek, uh, een heel, heel, heel lang verhaal... maar ik zal proberen het mm -hmm. kort te zeggen, geen idee Eigenlijk hoeveel geld er in kas was, met als gevolg dat er miljoenen waren... waarvan niemand wist, en dat u die terug moet geven aan het Rijk, of niet? Nee, Omdat ze... ze niet uitgegeven zijn. Uh, nee, ik zal, ik, zal het, ik, zal het, ik zal het anders vreemden. Okay. Ik heb een en inkomen met heel veel mensen... waar ik heel erg trots op ben. Daar is, werken ongeveer 2000 mensen. Dat is de grootste gemeentelijke dienst in dit land. Uh, die zijn keihard aan het werk om uh, ervoor te zorgen... dat mensen aan het werk komen. Dat Gaat ook goed. Wij zijn sinds 2,5 jaar zeer succesvol in mensen met een uitkering aan het werk hebben. Meer dan ooit Opmerkelijk, want, want er is mensen veel minder uit, geld uh, beschikbaar. Er stromen mensen uit naar werk. Hè, vorig jaar meer dan 4000. Dat gaat echt goed. Vroeger was het zo, van een aantal, he, tot, tot een paar jaar geleden, was er heel veel geld voor zogenaamde reintegratie. Wat gebeurde er? Wat was de praktijk? Er gingen heel veel mensen werden op traject gezet. En eigenlijk werd er niet bijgehouden... komen die mensen naar aan het of werk het of niet? Of ja. blijven ze nog twee jaar lang op dat traject zitten? bleek nog, eigenlijk bleek dat het vaak niets opleverde. Heel vaak was het niet ja. zo. Daar hebben we drastisch een eind aan gemaakt. Dus hmm. wij hebben gezegd, nee, het gaat om de kortste weg naar werk. Dat moet het opleveren. Ik moet, aan het eind moet ik kunnen zien wat het resultaat is. Ja. Uh, en wat blijkt dan, nou, en, dat, en dat is ook, dus ook heel erg goed... omdat het Rijk heeft gezegd, wij hadden uh, drie jaar geleden 220 miljoen voor dat, voor dat werk. We houden straks iets van 60 à 70 miljoen over. Dus ik ben keihard op de rem gaan staan. En achteraf blijkt dan uh, dat je zo hard op de rem bent gaan staan... Hè, dat je dat, dat, dat bedrag van 60 à 70 miljoen, of, eh, dus dat eindbedrag... iets eerder bereikt hebt dan had gehoeven. Nou ja, goed. Dus ik dat vind eigenlijk over. niet... Dus er was, wat, er, was, er was geld over. Maar ik, dus het was het niet vind... bekend? Nou ja, het was. Het was het um, ik had het fijn gevonden als dat iets eerder Toch bekend wel. was geweest. Ja. Maar ik bestrijd uw, um, uw woorden als u zegt dat ze hadden geen idee hoeveel geld er was. Nee, ik denk juist dat ze heel goed idee nou, hadden. Ja, dat dat, dat, dat was, dus niet geld bekend was. Het is ongeveer hetzelfde. Nee, he, want, als, want dan was het risico er ook geweest dat er veel te veel geld was. Maar moeten we dat uitgegeven. geld nu teruggeven of niet? Ik uh, weet het nog niet helemaal zeker. Maar dus ik, het zou kunnen? Ik heb hele goede hoop dat we dat niet hoeven te doen. Maar het zou kunnen dat u het terug moet geven? Uh, op het moment moet ik nog zeggen dat het zou kunnen... dat we een deel van het geld uh, naar, aan Den Haag terug moeten geven. Maar ik heb goede hoop... Dat dat niet hoeft. Terwijl honderden mensen met gesubsidieerde banen uh, in Amsterdam zijn ontslagen. omdat u dacht dat er geen geld meer was. Ja, terwijl er dus uh, geld is uitgegeven. gelukkig geld is uitgegeven aan veel Amsterdammers. om hen aan het werk te helpen. En terwijl mensen, uh, terwijl we hebben gezegd. nee, dat gesubsidieerde, hè, de gesubsidieerde banen, daar gaan we mee stoppen. achteraf gezien had je kunnen zeggen. Had ja, dat best hadden, door hadden gaan. we een half jaar langer door kunnen gaan. Dus dat is inderdaad. en heeft Slord. u gelijk, nou, Slordig. dat is een, een, een heel. Het is een pijnpunt. Ja. Echt een pijnpunt. De, ja. de oppositie, nou trouwens, ik geloof wel bijna alle partijen... inclusief uw eigen partij, uh, zijn er niet blij mee. Die hebben tijdens uw afwezigheid daar ook uh, kritiek op geuit. Die vinden dat u ook niet hard genoeg ingrijpt. Moet u niet die directie van die dienst al lang uh, uh, hebben gezegd... jongens, ga maar vertrekken? Helemaal niet. Niet? Helemaal niet. Want, omdat ik, ik ben juist erg blij met uh, deze dienst... en de directie van deze dienst. Zij hebben zelf... Uh, ogenblikkelijk uh, heel veel actie ondernomen om het op orde te krijgen. Uh, maar dus, ze waren uh, ook verantwoordelijk voor het feit dat het niet op orde nee, was. Nee, maar weet, wat u nu doet, is eigenlijk meepraten... in een soort nieuwe toon van uh, flinkheid of zo. Hè? Van uh, nou, flink, uh, we moeten, uh, je moet er bovenop zitten. En als mensen je niet bevallen, dan moet je ze eruit nou, gooien. Om, en mee doe politieke verantwoordelijkheid... Ja? en goed uitgeven van geld dat ja, we allemaal betalen. Nee, dat, dat, dat ben ik met u eens. Dus dat moet hersteld worden. Dat, en dat moet goed komen En, dat, en dat, daar zijn we nu... Heel erg hard en heel snel mee bezig. Mm -hmm. Maar hoe ik politiek wil functioneren... dat is op basis van vertrouwen. Hè, met, met, ook met mijn medewerkers uh, bij de dienst. En zolang ik uh, dat vertrouwen heb... zal ik dat op deze manier U blijven heeft er nog doen. Wel en in? ik heb er zeer zeker vertrouwen in. De rest in, ja. van de, de gemeenteraad? Uh, nou, dat valt er reuze Nauwelijks. mee, hoor. Nou, nee, hoor. Dat is, ook dat is een, hmm. een frame... wat die nou ja, de eigen hadden. partij vond dat het niet uh, goed aangepakt was. Mijn, mijn eigen partij heeft, heeft, gezegd, uh, heeft ingestemd met de maatregelen... die wij zelf ook weer hebben getroffen, ik zelf ook weer heb getroffen... om ervoor te zorgen dat dat nu heel snel op orde ja, komt. Dat en, beetje... dat, en dat geldt voor andere partijen ook. U staat een beetje onder curatele. Ik geloof dat de wethouder van Financiën nu tegenwoordig er ook bij komt zitten... om te kijken of het geld wel goed... Uh... Ik ben dol blij dat mijn collega Financiën meedenkt en meehelpt. Daar, daar bent u heel blij mee. Ja. Nou, dat is fijn. Uh, mogen we het even over uw partij hebben? GroenLinks. <lacht> Bemoeit u ze daar nog mee? Heel weinig. Ja, waarom? Heel weinig. Nou ja, ik heb gezegd, ik, he, ik ben wethouder hier in Amsterdam voor mijn partij. Uh, daar heb ik mijn handen vol aan. Uh, dus, en ik ben ooit, uh, he, ik ben natuurlijk ooit, wat in de, ook alweer in dat prachtige lied naar voren kwam, Kamerlid geweest voor de PSP en nog een jaar voor GroenLinks. Toen ben ik gestopt met politiek. Ik heb twintig jaar eigenlijk helemaal niet meer in de politieke arena uh, me gemanifesteerd. Nu ben ik wethouder voor GroenLinks, maar. Eigenlijk ben ik me met de landelijke partij helemaal niet. Ze hebben het misschien heel erg nodig. Ze staan nu op twee, twee zetels, geloof ik, in de peilingen. Ik weet niet. Ik hou het ook niet zo bij. Ja, nou, ik weet wel. Uh, ik, uh, wat, ik doe, wat ik doe is uh, ervoor zorgen met mijn collega Maarten van Poelgeest... en de raadsleden in Amsterdam... Het uh, zo goed mogelijk doen in Amsterdam en GroenLinks ja. zo goed mogelijk uh, een positie geven in Amsterdam. U heeft en... ook het rapport van Nel van Dijk niet gelezen over de oorzaak van de verkiezingsnederlaag? Daar heb ik wel kennis van genomen. Wat ja. vond u daarvan? Ja, nou, dat was een, was een, ik vond het een, een sterk, uh, uh, helder en duidelijk uh, rapport. Het <laughs> ja. liet uh, weinig In de uh... kun je ook zeggen: los zand, ja. de fractie was het uh, bestuur was te zwak, sap miste leiderschap. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dan ja, moet u Nel van Dijk vooral uitnodigen om daarover te spreken. U bent het wel met haar eens als het over bijvoorbeeld Jolanda Sap gaat? Nee, daar ga ik niks over zeggen. Dat, dat moet, dat, Nel van Dijk is daar uitstekende woordvoerder voor. Dat moet u aan haar vragen. Ja, nee, maar wat u zou eigenlijk voorzitter van die commissie zijn... dat deed u niet, omdat u blijkbaar al tegen Jolanda Sap gezegd had... dat je moet vertrekken naar de verkiezingen. Ja. Daarom vraag ik u. U bent het dus daar blijkbaar mee eens? Nou, ik... Nou ja, goed. Ik... Eh, ik, ik ga niet zeggen, of ben ik wel of niet met, met, met Nel van Dijk eens... en dat rapporten ga ik me echt niet over uitlaten. Want ik toen heb gezegd, als er een partij een verlies leidt... van tien naar vier zetels, zo'n fors verlies... Ja. dan vind ik dat kiezers, leden van de partij... hebben er gewoon recht op dat degenen die daar verantwoordelijk voor zijn... hun verantwoordelijkheid nemen... Um, en dat heb ik laten weten. Ja, daarmee uh, tegelijkertijd ook aangegeven... ja, dan ben ik ook eigenlijk niet meer de goede persoon om zo'n rapport te maken. De, dus, de, de oplossing die de commissie aandraagt oh, hè, om, het, om het weer goed te krijgen in de partij... Zeg maar, is een open debatpartij worden en aansprekende kandidaten zoeken. Denkt u dat dat gaat helpen, die twee? Aspect van nou, links weer. Lijkt me alle twee sowieso heel goede dingen. Voor welke politieke partij dan ook. Dus ook voor, voor GroenLinks. Ja, Zag ja. u bij die nieuwe kandidaatvoorzitters... Uh, die waren van de week mm -hmm. bij de die gepresenteerd. Ziet u daar een aansprekend leider bij? Ik, nou, ik, ik ken ze alle drie niet, dus dat weet ik niet. Maar ongetwijfeld, dat komt wel goed. Hm. Ik ben ervan overtuigd... Kijk, ik ben, ik ben ervan overtuigd dat het denken over... He, uh, um, uh, het redt de planeet, bij wijze van spreken. He, dat, dat, he, denken over duurzaamheid, de noodzaak voor, uh, voor, uh, he, voor, voor duurzame investeringen, voor de toekomst van deze planeet, is zo belangrijk. Ja, dat rechtvaardigt wel een politieke partij. Dus ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks. gaat weer op zijn pootjes terechtkomen eigenlijk, en eigenlijk een positie terugvinden. Maar bent u voor opheffing, toch van GroenLinks? Nee, helemaal niet. want U bent nee, toch voor één nee. grote progressieve dat zou, partij? Ik zou het fantastisch vinden als al die verschillende stromingen... aan de linkerkant elkaar zouden ik. vinden. Ja. Dat, ja, dat zou ik graag willen. En dan zou u ja. ook, dat als zou het echt... dat zou gebeuren, weer landelijk de politiek in willen? Nee, daar ben ik te oud voor. Je oh. moet jonge mensen hebben nou, die dat, dat, dat, dat gaan doen. Nou, dank u wel. Goed. Dat neem ik als een compliment. Maar ik, uh, ik vind echt dat jonge mensen dat moeten doen. Duidelijk. Ik dank u voor oh. dit gesprek. André Fenees. Nee, graag gedaan. We gaan in het uh, volgende uur debatteren ook al over de aanpak van de werkeloosheid. Helpt het als we minder gaan werken? Met uh, Matthijs Bouwman en Peter de Waard. Maar nu eerst de vrijdagmiddag live trek op radio tot aan reclame. Op internet is er heel te zien en te horen Nina June.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om jo had spontaan een krabpils meegebracht. En daarna kwam Joke met de karaoke. Zo werd het later en lachen.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 Kiest u voor wandelen in de bossen, uitwaaien aan zee of zijn de bergen juist favoriet? Landal Greenparks. Ontdek zelf wat groen kan doen. Waanzinnige winstpakker bij Macro. Koekjes van verkade. Vijf pakken voor 4 euro. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landal.nl. Dit is Radio 1.